Bouwman met het NOS Journaal. Bij de luchthaven van Tel Aviv is een raket ingeslagen. Die werd vanuit Jemen afgevuurd. Het Israëlische leger bevestigt aan de Times of Israel dat pogingen om de raket te onderscheppen zijn mislukt. Er zouden meerdere lichtgewonden zijn. Het vliegveld van Tel Aviv is het grootste van Israël. Het is ongeveer een uur gesloten geweest, maar inmiddels wordt er weer gevlogen. De Israëlische minister van Defensie, Katz, heeft fel gereageerd op de aanval en dreigt met vergeldingsmaatregelen. Er is steeds minder steun voor de wet waarmee ondermijnende organisaties verboden kunnen worden, meldt Nieuwsuur. De wet was bedoeld om op te treden tegen motorbendes, maar veel partijen vrezen dat de wet misbruikt kan worden om maatschappelijke organisaties te verbieden om politieke redenen. In Roemenië mogen mensen vandaag stemmen voor een nieuwe president. De verkiezingen worden opnieuw gehouden. Vorige keer werd de uitslag ongeldig verklaard door de hoogste rechter van het land... vanwege Russische inmenging in de campagne van kandidaat Georgescu. Hij mag nu niet meedoen. Nu is de radicaalrechtse George Simeon een van de kanshebbers. Hij wil het land hervormen naar het voorbeeld van Donald Trump. Over twee weken is de tweede ronde van de Roemeense presidentsverkiezingen. Bij de John Frostbrug in Arnhem is een nieuwe plaquette onthuld... op initiatief van het tv-programma Even tot Hier. De gedenkplaat bestaat uit foto's van honderden soldaten... die samen de beeldenis van John Frost vormen. De bronzen plakketten met uitleg over de slag om Arnhem bij de brug... werd vorige week gestolen. De gemeente Arnhem zegt diep geraakt te zijn door de actie van Even tot Hier... en noemt het een prachtig gebaar. Het weer, veel bewolking en lokaal valt een lichte bui. Soms is er een gaatje voor de zon. Het wordt niet warmer dan een graad of 13. Tijdens de dodenherdenking vanavond is het droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 En goedemorgen luisteraars en welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz... op deze zondagochtend van de 4e mei. Mijn naam is Jaap Funnekotter en ik ben vandaag de samensteller en presentator van dit programma. Waar ik in het eerste uur aandacht besteedde aan allerlei jazzmuzici uit Nederland... is het tweede uur gewijd aan de herdenkingsdagen, 4 en 5 mei... dan wel de muziek... die voor, tijdens en na... de Tweede Wereldoorlog... veel gespeeld werd. Dat betekent dat we... flink de historie induiken. Ik begon... het uh, tweede uur... met Oscar Peterson... met het beroemde nummer van hem... Him to Freedom. Heeft hij in... Com, heeft hij in twee, 1962 gecomponeerd... Uh, voor uh, de Marsen van Martin Luther King. Die eerste opname, dat was met uh, Ray Brown op bas en Ed Tippin op drums. De eerste opname uit 1962. <coughs> maar ik koos een opname uit 2003 uh, op de, uh, te, in de muziekverein in Wenen... waar Oscar wordt begeleid door Ulf Wakenius op gitaar... Niels Henning, Ulsted Pedersen op bas en Martin Drew op drums. Zoals ik zei, we doen een, uh, een duik in uh, de nostalgie. En uh, ja, op een dag van vandaag... wanneer je de Tweede Wereldoorlog-periode... Uh, als thema van je muziekkeuzes hebt gemaakt... dan mag natuurlijk Glenn Miller niet uh, ontbreken. Glenn Miller, de bandleider van de American Army verongelukt boven het kanaal op 15 december 1945 bij een vliegtuigongeluk. Maar luistert u naar de Glenn Miller Original Band. Het is een opname die vanaf de originele 78 toerenplaat remasterd werd op CD. U komt het overbekende Moonlight Serenade. De overbekende klanken van Glenn Miller en zijn orkest. Vlak na de oorlog was er ook een Nederlandse combo die erg veel succes had en zij noemden zich de Millers. En Waarom? Omdat hun leider Ab de Molenaar, molenaar van zijn achternaam heette en zo werd het De Millers. Uh, ze zongen het bekende repertoire van The American Songboek, maar ook wel vertaalde nummers. Zo is daar het bekende nummer in het Engels... Don't Get Around Much Anymore. En daar werd een Nederlandse tekst op gemaakt... getiteld Katerliedje. Dus uh, een fikse kater na een uh, feestelijke avond. Uh, wie zaten er in de millers? Daar zaten allemaal bekende namen uit de early jazz scene... Uh, van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Herman Schoonderweld op klarinet... Frans van Berg op viool. Koen van Nassau, vibrafoon. Matt Matthews, accordeon. Paul Ruijs, piano. op de Modenaar, daar heb je hem op gitaar. Victor Kahatu op bas. En Tony Nusser, die ook jarenlang bij uh, Toon Hermans heeft gespeeld op drums. De zangeres was onder andere Suzy Muller. Na de hand ook wel Pia Beck, maar op deze opname zingt Suzy de tekst. ...van het Katerliedje. Waarom krijg je steeds weer... ...bijna iedere keer... ...van het drinken zo'n kater... ...van nu af aan geen druppel meer... ...het is een leerzame les... ...houd de kurk op de fles...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 Dat waren de Millers met hun katerliedje. Oftewel, don't get around much anymore. Uh, dan ga ik vervolgen met het Pia Beck trio. Pia, waarvan ik net al zei dat hij ook bij de Millers zong. Maar vanaf 1949 had ze haar eigen trio... met onder andere John Engels, nog steeds actief overigens, uh, op drums. En uh, ik herinner me nog wel van de overlevering. Ik was zelf toen nog te jong dat ze in de zomer op speelde... in een club gevestigd in het Souterrain... op de galerie, waar boven je Leur Bleu had. Daar speelde Gregor Serban. Maar zij zat dan in wat uh, genoemd werd De Berenbak, jazzclub. Uh, en daar was het in de zomer altijd afgestampt... omdat jazz in die jaren uh, zo populair was... als op dit moment de huidige popmuziek. Rie, uh, uh, Pia die gaat uh, het nummer Haven't Got a Worry spelen. What the future, my fortune tells. Feel so free, I'll never be the same. Ja, dat was uh, Pia Beck. En uh, later is er natuurlijk heel sterk de entertainmentkant op gegaan. Maar in dit nummer hoor je toch dat het ook een hele goede jazzpianiste en jazzvocaliste is. Haven't got a worry. Uh, als je een terugblik gaat geven op de jazz vlak na de Tweede Wereldoorlog... zo vlak na de bevrijding... dan mag natuurlijk de Dutch Swing College Band niet ontbreken... Gisteravond hadden ze nog hun jubileumconcert. 80 jaar Dutch Swing College in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Met de nieuwe bezetting. Adrie Braat op bas nog steeds als de laatste jaren de muzikaal en zakelijk leider. In het eerste uur opende ik met zijn Biggles Big Band. Die die ook nog leidt. Maar het was natuurlijk Peter Schilperhoort die vlak na de... Tweede Wereldoorlog, uh, de Dutch Swing College vormde en wel met uh, Peter zelf op klarinet, Dim Casper op drums, Kees van Dorser op trompet, sorry, Dim Casper op klarinet, Kees van Dorser op trompet, Wim Kolste op trombone, Joop Schier piano, Chris Bender op bas en Ari Merkt... op drums. Uh, ik heb ooit uh, de hele collectie van uh, Dutch Swing College heruitgegeven op cd uh, gehad. En uh, ik heb daarvan de oudste opnames uh, die op cd zijn gezet gepakt. Dat is getiteld The Single Collection 1948-1955. En daarvan draai ik een opname gemaakt op 10 juli 1948... Weliswaar remastered, maar dat is de originele opname. Uh, luistert u naar een van de parels van de naoorlogse jazz, de Dutch Swing College Band met Strange Peach. En dat was de Dutch Swing College Band. En u kon het horen misschien nog dat zachte kraken van de 78-toeren opname... waarvan deze gedupt is op cd. Een ander beroemd orkest, uh, big, ja, orkest uh, uit uh, de jaren 40, na de Tweede Wereldoorlog... waren natuurlijk de Ramblers. De Ramblers onder leiding van Theo Uden Masman. Uh, ik heb hier een opname die stond op een CD voor de liefhebbers... getiteld Nostalgisch Nederland tussen haakjes Big Band... waar je allemaal verschillende Big Bands opvindt uit die tijd. Is in de bijvoorbeeld iTunes Store makkelijk te downloaden. Uh, en uh, de Ramblers die hebben voor deze opname een special guest uit Amerika... namelijk Coleman Hawkins op de Sax. Luistert u naar de Ramblers met Coleman Hawkins met het nummer Chicago. van Theo Ude massman met hier nog als special guest... Coleman Hawkins. Uh, ook in de jaren... begin jaren 50... Uh, was uh, heel populair... het Wessel-Ilken combo. En ik heb hier... een uh, remasterde... CD... Uh, van de originele LP natuurlijk... Uh, waarbij... het Wessel-Ilken combo... wordt bijgestaan door de Amerikaanse... fluitist Herbie Mann... En sommige nummers speelt hij op fluit op deze cd en andere weer op tenor. Voor de rest hoort u Ado Broodboom op uh, trompet. En Pim Jacobs Piano, Ruus Jacobs Bas en Wessel Ilken op drums. Het is een opname van 8 november 1956. Luistert u naar Lady Bach. Thank you. Met het wessel ilke combo Lady Bach. ZFM Jazz. En dan gaan we door met een ook immens populaire zangeres uit de 30er, 40er en 50er jaren: Billie Holiday. Uh, ik heb daar ook een prachtige verzameling van... getiteld Lady Sings the Blues... en dat zijn uh, een stuk of vijf, zes cd's. Uh, dit is een opname uit 1957... twee jaar voor haar overlijden uitgebracht. En we horen hier Billie Holiday... en begeleid door Charlie Shavers op trompet... Tony Scott op klarinet, Paul Kinchet op tenor. Winton Kelly piano, Kenny Burrell gitaar, Aaron Bell op bas en Lenny McBrown op drums. Een prachtige uitvoering van God Bless the Child. Them that's God shall have.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 She's got his own. Yes, God is all. Yes, he's God is all. Billy Holiday. God bless the child. Ja, als we praten over de populaire muziek in de jazz vlak na de Tweede Wereldoorlog, dan kunnen we natuurlijk niet heen om de Hot Club de France met Django Reinhardt op gitaar... en Stefan Grappelli op Jazzfeel. Uh, ik heb hier ook een hele verzameling van, uh, van Django... van uh, diverse opnamen, beginnende in de dertiger jaren al. En deze, heb ik, uh, deze opname heb ik gepakt van uh, een van die cd's... getiteld The Very Best... Of Hot Club de France, Swinging Paris. De opname is uit de eind jaren 40. Luistert u naar Hot Club de France met Ultravox. Django Reinhardt, Stefan Grappelli en de Haute Club de France. We hoorde dat dit ook weer een echte oude opname was, want je hoorde nog de ruis van de 78 toerenplaat. Ja, wanneer we praten over jazz voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog, kan je natuurlijk niet om Louis Armstrong heen, die toch in die tijd ook uh, bepalend was voor uh, de jazzmuziek. Uh, ik heb een nummer klaarstaan wat we hier in de krocht uh, tijd geleden ook door uh, Michael Varenkamp hebben horen vertolken met zijn programma Lewis met een uitroepteken waarmee hij toen rondrok. Maar hier heeft u het uh, origineel. Het komt van de LP Ain't Gonna Give Nobody None of My Jelly Roll. En uh, naast Louis Armstrong hoort u Peanuts Hucko op klarinet. Tremie Young op trombone, Billy Kyle Piano, Mort Herbert bas en Danny Barcelona op drums. Het beroemde St. James Infirmary. Tee me. had het waarschijnlijk al gehoord. Dit was natuurlijk niet Louis Armstrong... maar inderdaad de versie van Michael Varenkamp... van St. James Infirmary. Ik had kennelijk de verkeerde versie geüpload. Uh, ik laat nog wel eens in een van mijn volgende uitzendingen... de uitvoering van Louis Armstrong horen. We gaan door met uh, Benny Goodman. Benny Goodman met zijn Big Band... Uh, met het nummer Koekoe in de Klok. Het uh, komt van een CD, ook interessant als je in dit soort muziek geïnteresseerd bent, getiteld The Ultimate Wartime Collection, een verzameling van 100 nummers uit de periode Wereldoorlog 2. Daar staat ook een keur aan nummers op, maar tussen een aantal goede jazznummers. Luistert hier dus naar Benny Goodman met Koekoe in de Klok. Tick, tick, tock, in the parlor was the only sound. Tick, tock, on the mantle, nothing else around. Boy and girl were close as they could be. Never dreamt that they had comfort. were there they were he was baby talking her and the cuckoo in the clock went cuckoo every fifteen minutes he grew cuckoo cuckoo cuckoo be a pal be a pal said the fella to the gal and the cuckoo in the clock went cuckoo i believe they're starting to woo woo woo woo woo woo woo They didn't know that everything they said was overheard. They didn't hear that little birdie giving them the bird. So we said with a sigh, who's your little peachy pie? And the cuckoo in the clock went cuckoo. Though I'm just a little cuckoo, I'm not as cuckoo as you. So we closed the door and withdrew. Cuckoo, cuckoo. Dus uh, Benny Goodman Big Band met de koekoe koe in de klok. Uh, eind 40 en 50 jaren uh, stonden er ontzettend veel uh, jazzgroeperingen op in Nederland. Allerlei combo's, trio's, kwartetten. En uh, ik heb nu vanuit die tijd uh, het Tony Vos kwartet. Tony Vos zelf speelde de Altsax. En op deze opname wordt hebben geleid door Rob Matna op piano, Borgerin op bas en Ruud Pronk op drums. Het komt van de cd-series Jazz Behind the Dykes. Ook nog stil als je geïnteresseerd bent te downloaden op diverse media. Luistert u naar Someone in Love. Ja, en ik draai hem weg omdat het alweer tegen het einde van het programma loopt. En ik nog graag wil afsluiten met een klassiek nummer... namelijk We'll Meet Again. Niet door Vera Lind, maar in een jazz-uitvoering... gezongen door Peggy Lee, begeleid door Benny Goodman. Het was een genoegen om deze uitzending voor u samen te stellen. Ik hoop dat u genoten heeft van dit speciale thema... Verhaal en graag tot de volgende keer.